بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اما بعد للنسف نصدار حطيف شاء الله وفي الفقفة نتزادخ خبت وفي الفقفة نتزادخ خبت امام العشماوي عزخت صلاة الجمعة ...is al ayaan Dus het is verplicht op... ...het is Fadda'i. Dat houdt in dat het verplicht is op ieder individu. Want we hebben Fadda'i en we hebben Fad Fadkivaya fad houdt in als een groep de verplichting verlicht... ...dan vervalt het voor de rest. En als niemand... De verplichting verlicht, dan is iedereen zonder. Maar vaddain betekent het is plicht op ieder individu. Daarop zegt imam shahnobi, hij zegt, al jumwa, hij zegt, Jum'a gebed wanneer is hij gelegaliseerd? Wanneer heeft Allah het verplicht gesteld? Hij zegt, imam shahnobi, hij zegt, uh, de jumwa, uh, gebed, is verplicht dat in Mekka, dus toen de profeet nog geen hijra had gedaan. Maar de profeet kon het niet uitvoeren, want hij kon zijn religie niet voluit uiten. Dat kon hij niet. Dus heeft hij het pas uitgevoerd toen hij in Medina was, toen hij de mogelijkheid had om zijn religie voluit te prediken. Dat het fada'in zegt imam Sanubi, hij ziet het, uh, in een hadith, hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd, een, een groep mensen zal de Jumu'ah niet verrichten, totdat Allah hun hart zal bedekken, dus dat er geen licht meer komt van leiding in hun hart. En zij zullen zijn van de gafiri, van degene die onoplettend zijn. Hij zegt, en de sterkste mening in de heeft is, dat het uh, niet verrichten van jumma ah, gebed drie keer achter elkaar, dus achter, drie vrijdagen achter elkaar, verricht jij niet jumma ah, gebed zonder geldige excuus, dan wordt dat gezien als een grote zonde, alsof dan heb je een grote zonde begaan, waardoor je een wordt. geworden, en jouw hart zal, Volledig zwart worden. Spiritueel gezien. Maar als je het één keer niet verricht. Dus Jumu'ah zonder excuus. Verricht je het niet. Dan wordt het als een kleine zonde gezien. En daarna zegt hij. Diegene die ontkent dat Jumu'ah gebed van de islam is. Hij zegt Jumu'ah. Is niet van de islam. Hij ontkent het. Dan wordt hij een mortent. Dus iemand, hij verricht Juma'a ah, gebed niet. Hij zegt, ik geloof er niet in. Dan wordt hij gezien als een ongelovige, dus een afvallige. En uh, daarna zegt imam Sharnobi, uh, dit gebed heeft... Voorwaardes en pilaren en adab. Adab zijn de goede daden die erbij passen. Die niet tot het niveau zijn gekomen van verplicht. Daarna spreekt de imam al over de voorwaarden van het gebed. Imam al zegt, zegt... ...Islam is verplicht. Dus... ...wat betekent voorwaarde van... Uh, ...verplichting... ...sat ...betekent... ...als die voorwaarde er is... ...aanwezig is... ...dan is het verplicht. Dan is Jummah gebed verplicht. Maar als die voorwaarde er niet aanwezig is... ...dan is het niet verplicht. Imam al heeft heeft genoemd... ...ik heb het niet hierin gevuld... ...in deze presentatie die jullie zien... ...want... Uh, Imam al-Shanoubi uh, zegt, uh, het is niet voorwaarde van verplichting, maar voorwaarde van geldigheid. Wat is het verschil? Het verschil is dat als je zegt voorwaarde van geldigheid betekent, je moet het hebben zodat je Jummah gebed geldig is. En Imam al-Shanoubi noemt islam, je moet moslim zijn, dan is verplicht op je. Imam Shanubi zegt daarop nee. De, de gesteunde mening is dat islam, dus moslim zijn, is voorwaarde van geldigheid. Dus zodat je jummah geldig is, moet je moslim zijn. En dit heeft te maken met het verschil over zijn de ongelovigen aansprakelijk voor uh, vertakkingen binnen de religie. Dus zaken niet van uh, fundamentele iman. Dus geloof in Allah, in uh, de tawhid geloven in de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wasallam) en alle profeten die genoemd zijn in de Koran, geloven in de boeken die Allah heeft geopenbaard, geloven in de engelen, geloven in de qadar, zaken die daar niet mee te maken hebben, bijvoorbeeld fiqhzaak. Zijn zij aansprakelijk voor gebed? Zijn zij aansprakelijk voor zakah? Zijn zij aansprakelijk voor het? Zijn zij aansprakelijk voor wegblijf van liba? Zijn zij aansprakelijk voor wegblijf van zina? Dat soort zaken, daar is Gilef over. Een groep Fouqaha hebben gezegd in Ossorioon, zeiden ze zijn daar aansprakelijk voor. En de andere zeiden ze zijn niet aansprakelijk daarvoor. Ze worden bestraft hierom Qiyamah vanwege omdat ze niet hebben geloofd. En de andere groep zegt, zegt ze, ze worden bestraft hierom vanwege hun ongeloof en omdat ze de vertakkingen van de sharia niet hebben uitgevoerd. Maar dat is een hele discussie buiten dit, dit heeft wel met dit onderwerp te maken. Maar uh, ik noem alleen de reden waarom waarom uh, iemand zo'n opmerking maakt. Dus de eerste voorwaarde die ik heb ing, uh, geschreven hier is uh, puberteit, Dus je moet puber zijn of zijn geweest. Dus je moet die puberteit in zijn gaan. En dan is het verplicht op jou om Jumua ah te verrichten. Dit is een van de voorwaarden. Imam Sanubi zegt daarop. Dus het is niet verplicht op een kind. Maar het is wel mijn doel voor hem. Dus aanbevolen. Om aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor de slaaf. Als zijn meester toestemming geeft. En het is ook een doek voor de reiziger, dus iemand die op reis is en hij is in een bepaalde plek en hij wordt door de wet gezien als reiziger, dan is het een doek voor hem om aanwezig te zijn voor Jumu'ah Gebed als hij niet, uh, dus hij, hij heeft vrije tijd, dus hij is niet bezig met waarvoor hij is gekomen. Hij zegt imam shal maar als hij de reiziger intentie heeft om vier dagen te verblijven, dan betekent dat hij geen reiziger meer is volgens de sharia, en dan is de Jumu'ah alsnog verplicht op hem. En, uh, hij wordt niet gerekend tot de twaalf minimum. Want, straks in de prestatie gaan jullie zien dat, van de, voorwaar, uh, van de pilaren van uh, Jumua ah gebed. Is dat je... Dat er een groep... Een, een grote groep mensen aanwezig moeten zijn. Ik kan niet Jumu'ah doen met twee of drie of vier of vijf. Kan niet. En uh, een groep... Meleki Fouqaha hebben een minimum gesteld. En dat is twaalf. Zonder die imam. Minimaal twaalf. Oké, okay, als je zegt minimaal twaalf. Dan moeten datgene zijn die geen reizigers zijn. Dus die echt... Inwonende zijn. En daarom zegt imam Sanobi hier, zegt hij, als jij reiziger bent, maar je hebt de intentie om langer dan vier dagen te blijven, dan ben je geen reiziger meer. Dus je mag niet meer inkorten, je gebed inkorten, en wordt de juma verplicht op jou, maar je mag niet gerekend worden tot de twaalf. Dus stel je voor, er zijn elf mensen, en jij, als reiziger, die intentie hebt om tien dagen daar te blijven. En de imam, dan is Jumma'a niet geldig. Er moet nog iemand erbij komen die van, van die streek is, die daar al wonende is. Voor dan pas zou de Jumma'a geldig zijn. Dus dat, dat allemaal heeft, we heeft imam Shalnubi genoemd bij de puberteit volgende is verstand, dus je moet bij verstand zijn. Dan is het verplicht op jou, dus als je krankzinnig bent, dan val je niet eronder. Zo ook als je bezeten bent en de djinn heeft overgenomen, dan ben je ook niet aansprakelijk. volgende is een man zijn, dus het is verplicht op de man om naar de djuma'a gebed te gaan. En niet verplicht op een vrouw, maar het is wel een doek voor haar. Maar daar is weer geluif over. Uh, en die geluif heeft imam... Uh, uh, imam al uh, heeft dat mm. genoemd. In zijn huis op de scharf van Turki. Op zijn commentaar hier op al Dus een andere uitleg. Niet die ik nu behandel. Daarin heeft hij gezegd. De reden waarom de vrouwen niet naar... Dus niet alle vrouwen, want een oude vrouw die meestal niet zal gaan trouwen. Een oma bijvoorbeeld. Een oma ja, in onze tijd, want in bepaalde tijd is een vrouw van 40 jaar oma. Ik heb het over een, een vrouw boven de 60. Dus een vrouw die de meeste mannen zouden niet met haar trouwen. Dat is wat de Fokkaha noemen. Het kan ook zijn als ze zestig is en ze ziet er nog prima uit. Dat het gaat erom dat de vrouw die geen fitna geen zou kunnen zijn. Want waar, waar, waarom, waarom spreken ze daarover? Omdat het gaat erom, als heel veel vrouwen naar de moskee gaan. En je moet je voorstellen is het in een islamitische samenleving vroeger, het is niet altijd zo geweest, maar dat de vrouwen. Zich niet zo openlijk lieten zien. In, in, uh, op straat. Daarover hebben de haar gezegd. Dus alleen een vrouw die geen fitna is. Die mag niet zo Dat Het is mijn doel. En een jonge vrouw. zei, ze is makro. Ze mag niet gaan. Waarom? Hebben ze gezegd. Imam Softi zegt. Omdat dan. De... de ...man en vrouw gaan zich mixen... ...als het druk is... ...want vroeger het Jummah gebed was heel druk... ...vooral in het westen van Afrika... ...en Andalus... ...want je, je mocht, de Jummah mocht alleen in de... Hm. ...grote moskee... ...in de grote moskee van de stad... ...en er was maar één moskee... ...en de hele bevolking van die stad... kon alleen naar die moskee gaan... ...want dat is de... De wijsheid achter de Juma, eenheid en verenigd zijn. En dus, als jonge vrouwen zouden gaan, dan zouden ze zouden druk te komen en mix bij de ingang van de moskee. Om die reden is het makkelijk. Dus zou je kunnen zeggen: vandaag de dag, vrouwen gaan sowieso naar buiten. En als je de foca van vandaag de dag niks zeggen over, over dat vrouwen niet naar school mogen, niet naar universiteit mogen. Niet omdat ze niet mogen leren, maar omdat de fitna van mix van uh, geslachten schadelijk is voor de maatschappij. Volgens de sharia. En, maar omdat ze, ze zeggen er niks over nu. Of ze zijn er niet zo over. En de vrouwen zijn op straat. En de meeste moskeeën hebben twee uitgangen en ingangen. Voor man apart, vrouw apart. Zou dan die hoekom van Karaha verwijderd zijn? Volgens de uitspraak van de imam die wel. Want hij zegt de reden is dat er anders drukte komt voor de deur van de moskee. Tussen man en vrouw. Als dat er niet is, zouden ze dan mogen gaan. Volgende is. Een man zijn. Uh, vrij zijn. Dus uh, een, een slaaf, die hoeft niet, het is niet verplicht op hem om uh, naar de aan te gaan. Want zijn gehoorzaamheid aan zijn meester, hij is bezig voor zijn meester, want een slaaf werkt meestal voor zijn meester, is belangrijker, de sharia heeft het belangrijker gesteld dan dat hij naar de Juma'a komt. Maar als zijn meester toestemming geeft en het is aangeraden voor zijn meester om toestemming te geven aan hem om naar Juma'a te gaan, dan kan hij gaan. Maar het is niet verplicht op hem en ook niet op de meester om hem te sturen. Inwonen te zijn. We hebben geen woord in het Nederlands volgens mij voor uh, het tegenovergestelde van de reizigen. Dus heb ik inwonenden gezegd. Om het een beetje dichterbij te brengen. Inwonenden bedoel ik ermee. Je bent geen reiziger. Dus dan, dan is het verplicht op je. Want als je reiziger bent. Dan is de Juma'a niet verplicht op je. laat voorwaarden gezond zijn. Dus dat je niet ziek bent. Dus het is niet verplicht op iemand die ziek is. En niet zomaar een ziekte, bijvoorbeeld je hebt hoofdpijn en je, kan wel, je gaat wel naar de markt en zo, maar nee, een ziekte waardoor het zwaar voor jou is om naar de moskee te gaan, dat is een excuus. Daar bedoelen ze mee ziekte, of een bejaarde persoon die het heel zwaar vindt om naar de moskee te lopen. Dit zijn de voorwaarden. En daarna gaat hij het hebben over de pilaren. De pilaren van juma gebed. De eerste pilaar is moskee. Er moet een moskee zijn. En deze moskee moet jami'an zijn. Wat betekent jami'an? Dus dat een groot groep mensen erin kunnen bidden. En deze moskee heeft ook voorwaarden. En die voorwaarde is dat hij... Dichtbij, Bijvoorbeeld als we spreken over een, uh, een dorp. Waar, uh, waar het verplicht is op die mensen. Of een stad om Jum'ah te verrichten. Dan moet die moskee dichter bij die dorp zijn. Eigenlijk in die dorp. Maar stel je voor dat die iets verder is van het dorp. Maar als je zou koken. Ja, of brand uh, aansteken. Boven op de moskee. En de rook daarvan. Van die moskee, als de wind richting die, die huizen van die stad of dorp zou gaan, zou hij die, die huizen laken. Dan is hij niet ver. Maar als hij verder dan die, dat is, dan is die moskee niet geldig. Dan moeten, moeten ze dichterbij een moskee maken. Maar stel je voor: een moskee was gebouwd midden in de stad. En dat was een aardbeving. En de huizen om die moskee heen zijn allemaal kapot. En de moskee wordt gerenoveerd. Maar het dichtbijzijnde huis is te ver van de moskee. Dus de moskee is te ver van de stad. Eigenlijk. Van het dorp. Dan geldt dat niet. Die moskee is nog steeds geldig. Want hij was in de stad en de huizen die verpletterd zijn, die, worden alsnog gereken, die plek wordt nog steeds gerekend aan die stad of dorp. Oké, okay, de moskee moet gebouwd zijn met dezelfde bouwmateriaal als de gemiddelde huis van die streek. Dus stel je voor, de meeste mensen. Bouwen net nu met uh, beton en uh, bakstenen en de moskee wordt gebouwd met klei. Dan geldt dat niet. De moskee moet een gemiddelde, dus ook van beton en baksteen. Of bijvoorbeeld, alle huizen zijn gebouwd met klei en de moskee gaan ze bouwen met alleen hout. Dan geldt dat niet. Dus het moet gemiddelde zijn. Dus wat, waar de meeste huizen mee gebouwd zijn, daarmee moet de moskee ook gebouwd zijn. Dat de moskee een dak heeft, is geen voorwaarde. Want, en, en daar is het over in de mensheid, maar de sterkste en gesteunde uh, mening is dat het geen voorwaarde is. Ook al wordt die in het begin gebouwd zonder dak. Oké, okay, een moskee heeft meestal een plein. Moskee heeft mis van een plein. Dus in die plein kun je Juma ook bidden als de moskee druk is. En de wegen die verbonden zijn aan, de, aan deze moskee, dan is het geldig om daar te bidden als het druk. Uh, ook al is het niet druk. Maar het is wel macro als het niet druk is. Maar je kan niet de jongen verrichten op het dak van de moskee, als hij een dak heeft. En ook niet in de kamers, dus de moskee heeft ook een magazijn. Dus die magazijn is speciaal voor de tapijt van de moskee, lampen, vroeger hadden ze uh, olielampen bijvoorbeeld. Dan kun je daar niet bidden, want die, uh, die kamer wordt niet gezien als de moskee. Of die magazijn wordt niet gezien als de moskee. Hij zegt net, het is een voorwaarde, dat er maar één moskee in de streek is, dorp of stad. Dus je kan niet in meer dan een moskee Jumu'ah bidden. Dus als er in een stad meer dan één in één moskee de Jumu'ah gebeden wordt, dan geldt alleen de Jumu'ah van de oude moskee, de eerste moskee die gebouwd is. Maar is, uh, dit, dit, was, dit is de hebben over de eeuwen heen, tot de laatste eeuwen. Uh, hebben de Medici geleden deze voorwaarden? Hebben ze. hanteren ze niet meer? Dus ook. Uh, en dit is een van de onderwerpen die, die. behandeld zijn in een speciale. er is een speciale. vak in de medische Fix. Dat heeft te maken met. Amel. Uh, amel, de praktijk van de geleden, als de geleerden of van de mensen als dat verandert, ze hanteren, ze, ze hanteren zich niet meer, ze hanteren de masjohormedheb niet. En minimaal twee uh, prominente uh, melke geleden die mohakkikin zijn, dus die echt gelezen zijn in de medheb, die veranderen de masjohor. Dan veranderen die masjol. En dit hebben ze gedaan in vers. Ze hebben gesteld dat, uh, dat de voorwaarde dat er maar één moskee is in een stad. Dat geldt niet meer. Ook al zijn er meerdere moskeeën. Dan is in iedere moskee de Jumu'ah geldig. En dat zegt Imam Sharnobi ook. Hij zegt dat als het heel druk wordt. Dan is het toegestaan om meerdere moskeeën te bidden. De tweede is de jamaa, een groep moslims bestaan daar twaalf man. Dus de imam wordt niet meegeteld. En waarom hebben we twaalf gezegd? Want de fuqaha hebben gezegd toen de profeet Jumu'ah God gaf, en kwam in handel. Een handelscaravan kwam net in binnen en de meeste mensen in de moskee liepen weg uit de moskee om naar die handelscaravan te gaan, om winst te maken. Bleven maar twaalf sahaba achter. En, en toen heeft de profeet gebeden en hebben de men geleden gezegd, oké, okay, dan is het minimaal twaalf mensen. En hij zegt, deze twaalf man moeten, uh, moeten voldoen aan de voorwaarden dat de ah verplicht op hen is. Dus zij moeten zijn van diegene waarop de ah verplicht is. Dus vrij, puber, niet reizigers, malikia of ahna. Dus taqlid doen op de imam Malik of imam Abu Hanifa. Of mensen die, dat, uh, die geloven dat dat geldig is. Want uh, er zijn bepaalde wetsscholen, 1 die zeggen minimaal 40 man. Als er geen 40 man is, is de Juma niet geldig. Dus voor, met hen zou dat niet kunnen. Dus, minimaal 12 man, zolang ze geen shafi'i'er zijn. Die zich houden aan hun manshoor, Want volgens hun dat is niet geldig. Dus. En deze twaalf. Er moeten twaalf minimaal tot het einde van het gebed. Dus er moeten aanwezig zijn. Godbaat tot het einde van het gebed. Dus stel je voor er zijn twaalf. Minimaal twaalf. En tijdens de laatste zeshoed. Van de Juma'a gebed. Iemand verbreekt zijn hoedot. Dan is van iedereen nog gebed ongeldig. Want eentje zegt, hodo is ongeldig. Hij gaat eruit, hij gaat hodo doen. De rest, wat moet de rest doen. Meestal weten ze we van niks. Beëindigen ze hun gebed. Ook, ook al beëindigen ze hun gebed niet. Ze zijn niet meer met minimaal 12. En dus wordt hun gebed ongeldig. En daarna noemt hij, daarna zegt imam al Ashmawi. de derde pilaar is predik, de preek. De preek is pilaar van Juma. En, en er zijn twee preken in Juma. Twee. De eerste, en daarna predikt hij, en daarna pauze, en dan predikt hij de tweede preek. En daarna wordt de ikkama gedaan en dan gaat het bidden. En men moet beginnen met de Godbaan na de Zewel. En Zewel houdt in dat de tijd van door ingaat. Dus de preek mag niet beginnen voordat de door is ingegaan. Ook al bidden ze achteraf. Want het gaat erom. De heilige bed begint vanaf de preek. Er is geen minimum van Godba, maar het moet sowieso uh, in, in, de, uh, in het Arabisch, deze preek moet in het Arabisch Godba genoemd kunnen worden. Dus een preek in het Arabisch. Dus je kan niet Godba geven in een andere taal dan Arabisch. Want dan wordt het in het Arabisch niet als Godba gezien. Het wordt niet eens als kalem gezien, als spraak. Daarom is het verplicht dat Arabisch, de godba moet in Arabisch zijn. Ook al is het heel kort. Twee keer heel kort. Zolang het een preek wordt genoemd. En daarom zegt iemand, Shal-Nobi hierop. En het is mustahab. Dus het is niet verplicht. Maar het is mustahab dat je de godba op de minbar zegt. Preek op de minbar, En dat je ze kort houdt. En dat je leunt op een... Op een, uh, een, uh, een lang stok, of op een zwaard, of op een boog. En het is Sunnah dat hij, dus hij predikt eerst predik, en daarna gaat hij zitten. Als hij gaat zitten, dit is Sunnah. Het is niet als plicht, maar het is Sunnah. En deze pauze, die, als hij gaat zitten, moet even lang zijn. Als als hij gaat zitten tussen de twee sujoet in het gebed. En het is sunnah voor, voor de, degenen die aanwezig zijn, die naar de imam luisteren. om richting de imam, uh, de, de, de prediker, te zitten. Dit geldt ook voor de mensen in de eerste rij. Want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Als de predikant begint met zijn preek, richt je dan naar, naar hem met jullie gezichten en kijk naar hem en luister naar hem. Hij zegt in, in een sanofi zicht, preek in het Arabisch betekent, bestaat uit waarschuwen en goede tijd dingen brengen. En als je alleen ko-aïsteert, zou het ook geldig zijn. Zoals er op En hij geeft een voorbeeld. Hij zegt dit is een voorbeeld dat het geldig is. Als je alleen dit zegt, dit is een voorbeeld, dan is het geldig. Als je Deze één zin is genoeg. Dus. Uh, ik, ik, ik roep jullie op om Allah te vrezen en hem te gehoorzamen en ik waarschuw jullie tegen het ongehoorzamen van hem en tegen hem in te gaan. Hadith uh, uh, citeren is mustahab. Zo ook beginnen met alhamdulillah en salatu ala rasulillah. Oké, okay, stel je voor iemand en maakt grammaticale fout in het Arabisch. Dan is de Godbag nog steeds gelden. Oké, okay, degene die predikt, de imam, moet hij in staat zijn van reinheid? Moet hij wodoe hebben? Volgens Hij zegt: Het is mustahab, maar het is niet verplicht. Het is wel macro als jij wat gaat geven zonder. En uh, moet je staan de gottebaai geven, of kan ook zittend, hij zegt, de sterkste mening is dat het verplicht is om staand de te geven. En daarna gaat hij naar de vierde uh, pilaar, en dat is... De imam, oké, okay, de imam moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden, daarvan is dat hij diegene is waarop de Jumu'ah verplicht is, dus hij mag geen kind zijn of een reiziger of een slaaf, waarop de Jumu'ah niet verplicht is. Oké, okay, hij zei Imam Shanoubi zegt dat hij dus dat iemand zei hij mag geen reiziger zijn. Hij zei maar als een reiziger intentie doet om langer dan vier dagen te verblijven. Hij zegt, dan zou hij de God maar mogen doen. Zolang hij niet de intentie doet. Ik ga hier blijven om de God wat te doen. Nee, hij heeft de intentie gedaan om te verblijven vanwege andere redenen. En de situatie is zo dat hij de God wat moest doen. Dan zou het geldig zijn op hem. Oké, okay. de bepaalde mensen die de, de moskee, ja, en een stad, waarin die moskee is, en er zijn mensen die buiten de stad wonen, ja, ze moeten, als je binnen, als je binnen drie mijl woont, dan is Juma'a verplicht op jou om te komen. Mel niet de Britse mel, Islamitische mel. Dat heb ik in een van, uh, van de vorige lessen, heb ik dat genoemd. Of anders in uh, uitleg op uh, Lézia. Dan is Juma'a verplicht op jou. Als je buiten die drie mel gewoon, drie mel en een derde, buiten dat, dan is het niet verplicht op jou om naar te gaan. Oké, okay, dan zegt hij, het is een voorwaarde dat diegene die het gebed leidt, ook diegene is die de God bij heeft gegeven. Alleen als een excuus daarvoor, waardoor hij dus iemand heeft goedbaar gegeven en hij kon niet meer het gebed leiden. Vanwege een excuus. Ziekte, of hij wordt bezeten, of uh, hij verbrekt zijn woord door en het duurt gewoon veel te lang. Een situatie. Waardoor hij niet meer kan leiden. Of hij krijgt bloedneus en water om bloed te stoppen is heel en te reinigen is heel ver weg. Dus zijn geen voorbeelden van situaties waardoor hij het gebed niet kan leiden, zeggen ze, dan, dan, dan is het wel geldig dat iemand anders het gebed leidt. Ook al heeft iemand anders God gegeven. Vijfde voorwaarde is dat die stad de godbouw moet gedaan worden in een plek, een woongebied, waar de mensen permanent gaan verblijven. En wat bedoelen ze met permanent? Dus het moeten geen nomaden zijn of reizigers, backpackers, die eventjes in een plek gaan blijven, ook al is het maar voor een jaar. Het moet echt mensen die zijn van plan we gaan een huis bouwen of ze hebben een huis gekocht. We gaan hier verblijven. Het is gewoon een dorp. Met haar eigen bewoners. Die daar altijd zijn. Altijd daar. In later boeken zal, zal je zien. Dat ze daar spreken over. Bijvoorbeeld. Uh, dat hadden wij nog. Dat stelt mijn moeder. In, in het dorp van Marokko. In, in uh, Tiwa. In de winter woonden ze in een bepaald gebied. Omdat daar warmer is dan. Waar, in, waar ze in de zomer waren. In de zomer gingen ze met z'n allen weer naar een andere plek. Maar allebei de plekken hadden ze huizen. Was van hun gebouwd. Geen tenten, maar echt huizen. En in de zomer waren ze in een veel lager gebied. Omdat het uh, daar warmer was. En in, in de winter gingen ze naar een ander gebied. Omdat daar... Uh, dan was het gewoon... Ja, dan was het zomer. Dus het het niet. En het had ook te maken met hun vee. Ze hadden veel vee en die moesten wel heen en weer om de half jaar. Dat is allemaal geldig. Ze bedoelen, ze, ze bedoelen dat je niet een normaal bent. Dus je bent één keer hier en daar, dan ga je naar daar en daar en dan ga je naar daar. Je hebt helemaal geen intentie om ergens voor altijd te blijven. Dus die start moet met bewoners zijn die van intentie zijn: wij blijven hier wonen, wij wonen hier. Daar gaat het om. En de vierde. De, de, Maar bijvoorbeeld, jij bent een, uh, jij bent een nomad, ja. En je komt in een plek waar Jumaat verplicht is. En jij weet, ik ga hier in jou blijven. Dus je bent geen reiziger meer. Dan wordt Jumaat verplicht op jou. Want je bent in een stad gekomen. Waar mensen inwonenden zijn. Dan wel. Maar we spreken over een hele dorp. Oké, okay, de volgende is. Aanbevolen daden voor Jumma-Achbed. Hij zegt: 'Zijn er acht? In een Ashmael zegt: 'Zijn er acht.' De eerste is een Russel. Dus er is een speciale Russel die men voor als je naar Jumma-Achbed gaat. Hij zegt, en de russel moet verbonden zijn met het lopen naar de Jummah gebed. Dus jij doet je rossel, je doet je kleren aan, parfum, en dan loop je naar de moskee. Je gaat niet even eten, je gaat niet even ditje doen, nee. Russel, aankleden, naar de moskee lopen. Als je, uh, je doet rossel voor de en je gaat eh, uh, eten, of je gaat slapen, of je gaat even andere dingen doen, ja, boodschappen doen, weet ik veel wat, je gaat niet gelijk naar de moskee, en je wilt toch de, de beloning voor de Russen, dan moet je opnieuw russen doen. Imam Shanobi zegt, hierop, stel je voor, je moet je, uh, Kleren, kleren nog parfumeren, maar hij zich begon, want in die tijd, ze hadden, ze hadden wel parfum met, uh, op basis van olie of water. Maar ze gebruikten ook bijvoorbeeld vierrook. En dan deden ze vierrook onder hun kleding. En die rook van die vierook, die ging in hun kleding blijven, blijven zitten. En dan rook hun kleding naar die lekkere geur van vierrook. Als ik stel je voor, je doet rossen en je moet nog uh, vier ook doen voor je kleding als parfum. ja, dan is dat en het is kort, korte onderbreking, dan heeft dat geen invloed op de beloning voor de rusten van Jumu'ah. Volgende is siwak. Siwak uh, in de sharia betekent je, je, je, je, je tanden poetsen of je dat doet met. Uh, arak, uh, tak of met een ander soort tak of stuk uh, hout, of met tandenboster maakt niet uit. Het valt allemaal onder siwek, maar het beste is arak. Maar als je tanden po uh, poetst, en tandpasta of zonder tandpasta, dan is dat ook goed. Dan heb je ook dus de, de beloning van siwek. Volgende is, je haren, je verzorgen dus, dat je vrees bent. Met haar bedoelen ze van je schaamgebied. Dat je vrees bent, dat je schoon bent, glad geschoren in die gebieden. En vierde, je nagels knippen, dat ze netjes, Kort zijn. En vijfde. Ik heb parfum gebruikt. Alleen de man. Want uh, een vrouw. Als ze naar buiten gaat. Mag ik geen parfum gebruiken. Ik, uh, Iman Lajmouw heeft daaronder genoemd. Hij heeft gezegd. Stel je voor. Uh, je mag niet iets eten. Of in aanraking komen met iets dat stinkt. Mag niet. Als je toch daar in aanraking mee komt, ga je zelf dan opvrijzen. Want soms in de moskee zit je gewoon en je raakt een slager. Je raakt gewoon de slagerij. En het blijkt dat de slager naast je zit en hij ruikt daarna. Hij is gewoon gelijk van de slagerij naar de moskee gekomen. En Hij heeft het ook genoemd. Het is mijn doel. Om rust te verrichten. Want mensen droegen in de tijd van Medina. Ze droegen. Volle kleding. Want mensen waren arm in die tijd. En vol is. Wat, wat ze konden. Uh, kopen. En ze waren arbeiders. Of handelaren. Of boeren. Amsar waren boeren, dus met boeren bedoel ik, ze waren bezig met de, met de, uh, agricultuur, ja, en de muhajjirien waren handelaren. En als jij, ze werkte naar Fajr, als van vanaf Fajr werkt tot het Doher, in Medina, met de hete van Medina, ik ga je wel raken als je en dubbel nog waarmee je werkt. Dus als jij een verlager bent of een uh, smid, en daarom heeft de profeet gezegd: en zoveel mensen komen bij elkaar, dicht op elkaar, dan is het mustahab om verricht te komen. Daarom, dat is de wijsheid daarvan. Dus je moet niet knoflook gaan eten, of uien, of, of roken, gaan roken voor de moskee, zoals bij de Turkse moskee gaan ze roken voor de voor de moskee voor ze naar gebed gaan en dan komt hij naast je zitten en naast je, naast een, een, een, een, alsof je in een kroeg zit stinkt moet licht ruiken zesde is mooie kleding mooi gekleed gaan en daarmee bedoelen de meeste geleden wit kleding dat is mooi, wit kleding, ook al is het oud. Met oud ze, je hebt het al heel lang. Maar in, in Eid moet je nieuwe kleding, ook al is het zwart. Oké, okay, de volgende is dat je lopend gaat. Niet rijden, alleen als, als je een excuus hebt. Volgende is, zijn de excuses dat je niet naar de naar het Jummah gebed hoeft te gaan. Hard regen, dus In mijn Imam Sanobi uh, heeft gezegd dat iedereen zijn hoofd gaat bedekken. Zo, als het zo regent dat iedereen of de meeste mensen hun hoofd bedekt dan is dat excuus om niet naar Jumaat te gaan. En met modder. Vroeger hadden ze geen strating. Het was gewoon niet op op, op, op op aarde. Als het dan ging regenen van de modder? Hij zegt als de meeste mensen hun schoenen uitdoen, want vroeger hadden ze van leren schoenen, uh, maar niet met zolen en dat soort zaken. Dat is veel later gekomen. Gewoon net die gof, dat gebruik je bij. En dan, de meeste mensen, als je daarmee loopt, loop je gewoon onhandig. Het is veel makkelijker als je mee op je blote voeten loopt. Dus als de meeste mensen hun schoenen uitdelen in die tijd, met die modder. Dat betekende, je hoeft niet naar Jum'at te gaan. Dat is wat de Fokka bedoelde. Oké, okay, de volgende. Als je ziek bent. En je lijkt aan Lepra. Melaat. Je bent een melaat. En het is zo erg. En de Fokka zegt soms, meestal gaat stinken. Dan mag je niet gaan. volgende dat als je ziek bent of als je een zieke naaste verzorgt en hij zegt de sterkste, imam Shano, zegt de meest gesteunde mening is dat als, als, jij, als jij ziek bent je kan niet naar de jamaat dan ben je ziek, je niet gaan maar stel je voor iemand anders je is ziek en jij moet hem verzorgen Wanneer hoef je dan niet naar Jumu'ah te gaan? Hij zegt als een naast van jou. Uh, bijvoorbeeld een vriend van jou. Een vriend, een hecht vriend. Ja? Niet iemand die ik ken. Nee, een hecht vriend. Of een naaste, familielid, vader, ouder, broer, zus, uh, zoon, kleinzoon, dochter, kleindochter. En ze hebben anderen die hem kan verzorgen, maar jij blijft met hem omdat hij dat, dat vindt hij uh, dat verzacht zijn pijn of zijn lijden. Dan hoef je niet met Juma. Maar als er een vreemde is, en jij moet hem verzorgen, en er is niemand die hem verzorgt tijdens Joma. Ja, ze heeft geen vrouw, geen ouders, geen familie. Jij moet hem verzorgen dan. Hoef je niet naar Juma te gaan. Dit is bij een vreemde. Dus als een vreemde een andere iemand heeft. Die hem wel kan verzorgen. Dan moet je alsnog naar Juma gaan. Okay, het volgende is. Als je vreest dat een onrechtvaardige. Je zal arresteren. Ja. Je weet in de moskee. Zoveel mensen komen. En. Als de situatie brengt. Vroeger. En nu ook, als er onrecht is, iemand wil je onrechtvaardig, niet volgens het Sharia, onrechtvaardig, wil hij jou meenemen, of pijn doen, of uitschelden, of zwart maken. E Tijdens Juma, en jij weet als ik daar ben, zal dat gebeuren. Zeker of sterk vermoeden dat dat, dat gebeurt, van een onrechtvaardig. Dan hoef je niet te gaan. Of dat die onrechtvaardige tegen jou zegt, jij moet iets doen wat niet mag. Jij moet nu wat doen. Jij wil dat niet, dan hoef jij ook niet te gaan. En de volgende is, als je blind bent en je hebt geen begeleider. Of jij zelf, want jij blind, ik had een blind buurman. Hij kon alleen boodschappen doen, hij kon alleen naar de moskee. Iedere dag was hij in de moskee. Ieder gebed was hij in de moskee. Ik was nog een kind en ik zag: Als jij een blind bent die zo is, je kan zelf naar de moskee, dan vervalt de verplichting niet voor je. Maar als jij niet kan, je kan niet als blind naar de moskee, maar je wil hem begeleiden, maar dan ga ik heb geen zin. Maar je kan hem wel zeggen: Van hier wel, je moet me brengen en hij gehoorzaamt, dan moet je dat ook doen. Alleen maar zegt, ook al moet je hem inhuren. Je moet iemand inhuren die jou begeleidt. Moet je het doen, zolang of niet, het niet te duur is voor jou. Gemiddelde prijs. En daarna gaat hij naar de halamzaken tijdens die uh, verbonden zijn met uh, Jumu'ah Gebed. En dan zegt hij. Hij zegt, het is haram om te reizen op vrijdag na de Zewer. Dus, na, het Zewel, na de Zewer, nadat de tijd ingaat op vrijdag, is haram voor jou om te gaan reizen. Waardoor jij Jum'ah gaat missen. Maar als jij weet, ik ga nu reizen en onderweg ga ik Jum'ah verrichten, dan mag jij reizen. Maar als jij gaat reizen, jij weet, jij gaat niet stoppen. Na Zewer ga jij beginnen met reizen. Jij weet, ik ga niet stoppen ik blijf rijden of ik blijf uh, bewegen dan is haram voor jou die reis is haram voor jou volgende uh, volgende is het is haram om te praten tijdens de preek of Nefilet gaan bidden. Nefilet is vrijwillig gebed. Dus niet verplicht gebed. Vrijwillig gebed. Gaan bidden. Terwijl de imam Godbal geeft. Waarom? Want we zijn opgedragen om te luisteren naar de Godbal. Als jij bidt, dan kun jij niet luisteren naar de Godbal. Als jij kan luisteren, dan is die gebed van jou niet geldig. Want in gebed moet je concentreren in jouw gebed. Als jij niet concentreert in jouw gebed, jij luistert de, naar de hele Godbal. Dan is je gebed ongeldig. Maar als jij je helemaal concentreert in het gebed, dan luister jij niet naar het gotwa. Terwijl jij bent opgedragen om te luisteren naar het gotwa. Dus daarom mag je geen nerviller bidden. Ook al, de ulema zegt ook al hoor jij de gotwa niet. Want vroeger hadden er geen luidsprekers. En als jij laat kwam, of je was helemaal achter, dan had je de jumu'ah, dan hoorde je de even niet eens. Je hoorde hem niet. hij zegt, Iman wie zegt ook, het is haram, iemand die praat in, in, tijdens de Godra, is haram voor jou om tegen hem te zeggen, haal je mond, of wees stil. Je mag niet tegen hem praten. Je mag niet uh, met hem gebaar maken dat hij stil moet zijn. Dat is haram. En het is ook haram om de salam te geven, terwijl jij in Godraba zit, hier te luisteren. Of salam teruggeven ook niet met een gebaar van nee hey, dat mag niet met je handen dat mag niet of iets bewegen iets uh, geleiden maken mag ook niet ook al met iets anders of in een boek kijken een boek lezen of op je telefoon gaan zitten uh, lezen is haram of eten of drinken Hij zegt, en als de, als de Khatib hij zegt hij is bezig met het prijzen van de Sahara, dan mag dat. Of als hij het doet voor de heerser, de moslimheerser, dan mag hij. Ja. Dan zou dat mogen. En als, de, als, als je de naam van de Profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa hoort, dan is het ook mustahab om in jezelf stilletjes. Allahumma sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. En ook amin. Stil zeg, niet luid. En als de hel wordt beschreven, of wordt genoemd. En je zegt, auwadubillah min azab ijahannam. Zeg je ook stil, niet luid. En als je paradijs hoort. En je vraagt Allah, paradijs ook stil, niet luid. En niet te veel. Mag niet te veel hiervan zijn. Hij zegt het is haram, Imam Shaloubi zegt dat Imam Ismail heeft gezegd, het is haram om een navelet te bidden als de imam goed mag Hij zegt nee, het is zelfs haram als hij richting de minbar gaat, is het al haram. En het is haram om te kopen of te, te verkopen als de tweede adaan gaat. Want Jumu'ah, je hoort de eerste azan en daarna de tweede azaam. De tweede erweer. Die wordt gedaan als de imam op zijn minba zit. Dan is het haram om te kopen of te verkopen. Behalve water. Als, als er geen water is om door mee te doen. En je moet water kopen. Dan mag dat wel. Je mag ook geen huurcontract stellen. Of compagnon shirika. Dus uh, vernootschap. Dat mag niet. Dus economische of uh, financiële transacties. Mag niet. Maar nikah. Hier is contract. Terwijl na de, de tweede aden is gehad. Ja, wat het verschil is. Bij financiële contracten. Als dat tijdens de tweede aden of daarna gebeurt. Is het ongeldig? Moet het... Uh, uh, ontbonden worden. Maar huwelijk, als huwelijk wordt gesloten, na de tweede adem, of tijdens de tweede adem, of een geschenk hiba, of sadaqa, is haram. Maar het wordt niet ontbonden. de imam shanubi zegt zullen ook al ga jij dus twee mensen na de tweede zijn, ze lopen naar de, de, de jum'ah en iemand geeft de ander de sadaqa of hij geeft hem een cadeau of hij koopt wat van hem of hij verkoopt wat van hem financiële transactie is haram ook al ben je onderweg naar de Juma te lijst Het volgende is, het is macro om niet te werken, dus want dat, dan ga je lijken op de mensen van het boek. Express, vrijnemen, vrijdag, waarom? Omdat het vrijdag is. Jum'ah gebed, ga jij vrijnemen, je gaat niet werken, niks. Alleen omdat Jum'ah is. Als je het doet omdat het niks te maken heeft met Jum'ah, je wilt gewoon vrijnemen die dag, dan kan dat. Maar als jij het bewust doet alleen voor Jum'ah, dan mag dat niet. Dan is het macro. Dus hij zegt, imam Sanubi zegt, als jij vrij gaat nemen omdat jij je moet je voor voor Jumu'ah, dan is daar niks mis mee. Maar als jij een vorm van dichter bij Allah, uh, dat het dichter bij Allah brengt om die dag vrij te zijn, niks te doen of niet te werken, dan is dat uh, makrof bidah." Oké, okay, de volgende is, hij zegt, het is makrof voor de imam om nafielheid te bidden als hij binnenkomt. Dus imam, hij loopt naar binnen om de minbar te betreden. Voor hem is het makro om Nervida te bidden. Maar als hij voor de tijd, dus voor de jumma ah, tijd, naar binnen loopt en dan gaat Nervida bidden, dan is er niks mis mee. Als hij nog daar gaat zitten in de moskee. dan zegt hij, maar als jij geen imam bent, en jij loopt, naar de, jij loopt de moskee binnen, en jij, en jij bent niet van diegene die, je hebt een hoge positie bij de mensen, waardoor ze jou gaan volgen in religie. Ja? Dan mag dat wel voor jou, dat je, als je uh, Juma ah binnenkomt, voor de aden, dat je Neville bidt. En de laatste, het is, uh, voor diegene, dus iemand, hij loopt de moskee binnen, de is nog niet gedaan. Hij gaat bidden. heet Muzid, en daarna zit hij. En daarna wordt de azan gedaan. En omdat de azan is gedaan, staat hij ineens op, gaat hij bidden. Mijfila bidden. Dat is makro. En hier is het einde van Salat Jumu'ah. Vanuit het boek. العشماوية مدأت له فالإمام الشرنوبي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه ورغف الله